Van 7 uur. Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Utrecht maakt zich klaar voor de start van de Tour de France. Er worden vandaag honderdduizenden bezoekers verwacht in het centrum van de stad. Sinds 8 uur gisteravond mogen auto's zonder vignet de stad niet meer in, maar volgens RTV Utrecht werd daar nauwelijks op gecontroleerd. In totaal is er al ruim 27 kilometer aan hekken geplaatst langs het parcours. Zo'n 500 fietsen die in de weg staan zijn weggehaald. Vanochtend worden de laatste verwijderd. Gisteravond werd bekend dat Lars Boom misschien niet kan starten in de Tourproloog omdat zijn cortisolwaarden te laag zijn. Staatssecretaris Kleinsma is tevreden over het aantal mensen met een arbeidsbeperking dat een baan vindt. In het sociaal akkoord is met bonden en werkgevers afgesproken dat er de komende jaren 100.000 banen bijkomen voor deze groep. De afgelopen twee jaar zijn er al een kleine 11.000 banen bijgekomen. Daarmee liggen de werkgevers voor op schema, zegt Kleinsma. En dat is knap omdat het economisch juist moeilijke tijden waren. In de Haagse Schilderswijk is het afgelopen nacht rustig gebleven. Voor zover bekend is er niemand opgepakt. Om de rust in de wijk te bewaren liepen er buurtbewoners rond om met jongeren te praten op het Hobema-plein. Rond half twee was het plein leeg. Sinds maandag was het meerdere nachten op rij onrustig in de Schilderswijk vanwege de dood van de Arubaanse toerist Mitch Henry in Athene zijn gisteravond opnieuw tienduizenden Grieken de straat opgegaan om te demonstreren. Er waren zo'n twintigduizend mensen die morgen tijdens het referendum nee gaan stemmen. De ja-stemmers waren met iets minder man op de been. Voor het parlementsgebouw riep premier Tsipras de tegenstanders op om zondag een trots nee te laten horen bij het referendum. Het weer, lokaal valt nog een regen- of onweersbui. Later vandaag laat de zon zich veel zien en loopt de temperatuur snel op. In het binnenland kan het 36 graden worden. Later vanmiddag wordt het iets koeler als de wind naar het westen draait. Dit was het... DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden.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 Ik non niet so, ma so che adesso se tutto ciò che trovo io Che bontà so di esagerare un po' Quando corro la mia vita che più forte non si può Anche se la mia testa è un via vai di fantasie troppo persi immenso per me posso pace Io voglio arrivarti dentro, ora che le mani mi portano fino a te, raggiungermi non nessun fino a te. that you ever had in me but tell me your arms around me, tell me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 Sur mon amour, moi Marcel, tu es très belle. Je suis néerlandaise. Oh, je parle un petit peu français. N-X-I. de lance-metme. Even niet de lance-metme. Mijn gefousserde meid, dat ben ik. Ik ga op het samen kijken. Dat gens je lise.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 Je suis né Oh Je parle un petit peu français and ik zei, praat Nederlands met look me Even Nederlands met me the look at me Mein confus hat mir dabei kijken Anfang de the chance will be en naar de know through the damn other and i and i thought Oh She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 Sur un débat côté comme des origami le bras tendu pareil cassé, tout n'équipe pillé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 There's a ghost